Twee uur aan octijzen met het NOS-journaal. In Venezuela heeft vicepresident Maduro een brief voorgelezen... van de zieke president Chavez. Hij deed dat tijdens de jaarlijkse herdenking... van een mislukte koe van Chavez in 1992. Het is de eerste keer dat de president publiekelijk van zich laat horen... nadat hij op Cuba vorig jaar voor de vierde keer werd geopereerd aan kanker. In de brief zegt Chavez dat hij het jammer vindt dat hij niet bij de viering kan zijn... maar dat de strijd van hem verlangt dat hij vecht voor zijn herstel. Mijn geest en hart zijn bij jullie allen op deze dag, al dus in de brief. Ik ben bij jullie met mijn rode baret op. De gijzeling van een vijfjarige jongen in Alabama in de Verenigde Staten is voorbij. De jongen is gered en de gijzelnemer is dood. FBI-agenten bestormden de locatie waar de man het kind vasthield. Afgelopen dinsdag schoot de gijzelnemer een chauffeur van de schoolbus neer... en nam de jongen mee naar een bunker in zijn achtertuin. De politie onderhandelde de afgelopen dagen met de gijzelnemer. Het zou gaan om een Vietnam-veteraan die al eerder met justitie in aanraking kwam.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 EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Welkom in de nacht. De 36e nacht is het van dit jaar, 5 februari. Het is ook de dag straks. waarop in 1995 de dienstplicht werd afgeschaft in België. En het is de dag waarop treintje Oosterhuis en Giovanni van Bronkers hun verjaardag vieren. En het is de dag waarop u luistert, of eigenlijk nog, ja, de nacht waarin u luistert naar Radio 1. Mijn naam is Renze Klamer. Ik was er eventjes tussenuit als uw gastheer van de nacht. Ik denk dat de kerstnacht van 2012 was de laatste keer dat ik hier zat. En ik moet zeggen, het spannende er even om, of ik wel op tijd zou komen. Maar het voelt goed om, om er weer te zitten. Er waren wat wegwerkzaamheden aan de A27. Dus ik dacht, ik had al even een tweetje gestuurd naar Casaluna. Hoorde, ik hoorde het ook op de radio voorbij komen. Ik dacht, die willen vast wel even wat langer blijven zitten als ik, als ik wegblijf. Maar dat was gelukkig niet nodig. We gaan het zometeen hebben over uh, rituelen. En dat uh, naar aanleiding van een gesprek over dit onderwerp in het programma Dit is de Zondag. Met uh, presentator Kiva Alouche en een gast die daarover kwam vertellen. En ik ben natuurlijk vannacht heel erg benieuwd, vooral naar uw rituelen. Misschien wel nachtrituelen. Muziek die komt vannacht onder andere van uh, Gilbert O'Sullivan met het nummer Nothing Rhymed. If I give up the seat I've been saving to some elderly lady, oh man, am I being a good boy? Am I your bride and your mother? Please, if you please say I am. And if while in the course of my duty,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 This pleasure I get from say winning a bet is to lose Nothing good nothing Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan, nummer uit 1971. Vannacht gaan we met elkaar praten over rituelen. Rituelen verankeren je in het bestaan. Dat zei Tamara Benima afgelopen zondagochtend bij het programma Dit is de Zondag. Deze vrouwelijke joodse rabbijn die biedt rituelen aan... voor mensen die belangrijke levensgebeurtenissen willen markeren. En ze doet dat voor, voor gelovige mensen, maar ook gewoon voor niet-gelovige mensen. En ze vertelt aan het begin van het gesprek aan, aan presentator Kiva Alouche... over allerlei bijzondere jotsi rituelen. En waarna hij dan vraagt of ze ook nog gewone rituelen heeft. Laten we even luisteren naar een fragment van het gesprek afgelopen zondag. Um, volgens mij is het, het lezen van de krant... Dat is al een ritueel. Dat is, ja, nou, ik weet dat ik gewoon. Er zijn wel tijden in mijn leven geweest. dat ik zo ontzettend hard gewerkt heb. dat ik aan de krant lezen niet eens meer toekop. op. Maar uh, ja, de krant. of uh, het, het kopje thee. of. Uh, Voor het slapen in Een borreltje de, of Of zo af en toe ja, ja. de gebeden zeggen. Ja, ja. natuurlijk. Uh, er zijn. Je kunt heel veel dingen. kun je natuurlijk als, als rituele kenmerken. die misschien alleen maar gewoontes zijn. Maar ik denk dat er mensen meer. Uh, rituelen, persoonlijke rituelen hebben dan ze, dan, dan ze denken. Ja. En dus, daar, voor mij is het ook dat je me, daar meer onder gaat zien dan, uh, dan alleen maar datgene wat je misschien ooit in je jeugd uh, hebt meegemaakt. En als zo dat? Nou, er zijn natuurlijk mensen die nog steeds van mensen die katholiek zijn opgevoed. En dat alleen maar associëren met het, het zwaaien van de wijwaterkwast Of uh, het slaan van een kruisje. Um, er zijn natuurlijk uh, uh, veel mensen die, die, die het zingen van psalmen... gewoon in een bepaalde context hè, in de kerk hebben meegemaakt. Misschien zou je dat op een andere manier kunnen doen. Zodat het betekenis krijgt. Zodat in, plaats het in plaats van betekenis dat het alleen maar krijgt. Is wat je ja, dat doet, je, omdat denkt omdat je het van, altijd doet. Ja, weet je, misschien omdat, omdat je er meer... Meer gaat zoeken, beter gaat zoeken naar wat bij iemand past. Of het bij de gelegenheid past of het bij het stelpen. Ik zal een, voorbeeld een ander voorbeeld geven. In uh, mijn Joodshuwelijk wordt er een, uh, een, een akte opgesteld. waar oorspronkelijk alleen de rechten van de vrouw werden neergezet. Hè? Van. Als ze, als ze namelijk ging scheiden, dan, dan wist ze precies wat voor geld... en kleding en allemaal wat ze, ze meekreeg. En dat zijn door, de, door de geschiedenis zijn het hele mooie dingen geworden. Echt kunstobjecten geworden. Nou, tegenwoordig staan daar ook rechten van de mannen. Of is het veel, hè, bij ons in de Roodse traditie veel gelijkwaardiger. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je ja, bij, bij een seculier huwelijk... bijvoorbeeld, een soort van... Akte laat opstellen, uh, die je mooi laat illustreren. Uh, en die je dan gewoon lekker aan de muur hangt. als een, als een kunstobject. Of, of in je slaapkamer of in de gang, whatever. Weet je? Waar misschien helemaal de naam van God niet in staat. Uh, maar die, waar je denkt: van ja, dit is nou gewoon wat wij graag willen. Met z'n tweeën. Um, wat was de allereerste kennismaking van uzelf met een ritueel? Weet u dat nog? Um, waarschijnlijk in de, ja, de synagoge als klein meisje. Want daar werd ik mee naartoe genomen door mijn moeder. Um, ik neem toch aan dat, dat, dat, het, dat het dat was. Niet dat we daar heel vaak kwamen. Maar ik denk toch dat het dat, het dat was. Of ja. U Zoiets. Bent, ja, ja. U, u bent geboren in een, uh, in een, uh, in een Joods gezin, ja. opgegroeid uh, uh, in de jaren 50. Ten, ja. Dan stel ik me zo voor dat dat een jeugd was vol. Rituelen. Maar uh, daar lijkt het niet op als ik zo. Nou, ja. Als ik zou luisteren. Nee, want mijn, uh, mijn, mijn moeder kwam uit een vroom uh, een gezin, orthodox gezin. Mijn vader was atheïstisch en uh, die bepaalde. Uh, toch meer wat er gebeurde dan mijn, mijn moeder. Dus ik kan hoogstens zeggen dat een van de rituelen was... dat we op zaterdagavond het familiemaal hadden... en op zaterdagavond met z'n allen naar de televisie zaten kijken. Dat kun je misschien niet als een echt ritueel zien of zo. Maar uh, voor ons was die zaterdagavondmaaltijd toch echt wel uh, heilig... bij wijze van spreken, ja. Uh, uh, uh, anders dan, de vrijdagavond... Ja, de, de is dat dus de vrijdagavond. Ja. Maar uh, ik weet niet waarom niet. Maar uh, bij ons was het de zaterdagavond. Mijn vader was gewoon. werkte door het, de, week, de week. meestal tot negen uur 's avonds. Dan kwam hij pas thuis. Maar het weekend was hij thuis. Dan ging hij, hij boodschappen doen. en dan gingen we samen koken. Uh, dus uh, nee. Alle normale rituelen. die je in een joods gezin zou verwachten. het aansteken van de kaars op vrijdagavond. het zegenen van de kinderen. De, de tafel mooi dekken en, en met vrienden, familie en, uh, en voorbijgangers uh, eten. Dat was er niet bij, dat was er pas op, op zaterdagavond. Wat vindt u daarvan? Of wat vond u daarvan? Dat dat niet gebeurde? Ja, ja ik vind het wel jammer. Ik vind het wel jammer, want... Um, ja, kijk, mijn moeder was kennelijk niet in staat... om aan mijn vader duidelijk te maken dat je... dat als een, als een religieuze avond kunt zien... maar dat het voor de meeste mensen een, een soort van cultuur is. Hè? Heel veel mensen maken de fout om jodendom als een, voornamelijk als een godsdienst te zien... en begrijpen dan helemaal niet wat er allemaal nog meer gebeurt. Dus als ik vertel dat de me, 80% van de mensen misschien wel atheïstisch... of agnostisch of ietsistig is, maar zichzelf helemaal niet als gelovig beschouwen, dan beginnen ze het een beetje raar te kijken. Terwijl ik denk, of een aantal mensen met mij... dat Jodenom een cultuur is, weliswaar een religieuze cultuur... maar een beschaving zelf van 3.500 jaar... die weliswaar net als alle Romeinse, Griekse, Egyptische... Beschaving, al die beschavingen waren, waren religieus. Dus de Joodse was dat ook... Maar wat er onder gevangen wordt is veel meer. is gewoon poëzie en literatuur en architectuur... en, en juridische systemen en nou ja, duizend dingen. Dus mijn, mijn moeder was eigenlijk niet in staat om tegen mijn vader te zeggen... van, nou, dan bekijk je kaarsen, het aansteken van de kaarsen maar op een andere manier. of zo. We, we gaan het ja. gewoon ja. toch doen, weet je? Ja. Dat was... wat, wat betekent het dat u dat heeft gemist... Dat, uh, dat wat heb je dan eigenlijk gezegd? Nou, wat het betekende in, in, in, in mijn geval, laat ik voor mezelf spreken... dat je uh, uh, doordat uh, die ouders van mij uh, echt heel veel hadden meegemaakt... Hè. er zijn vijftig familieleden van mijn moeder vermoord... Uh, er zijn vijftig familieleden van mijn vader vermoord... Uh, het, uh, het uh, familiekapitaal van mijn vader, was, uh, was uh, alles was weg. Dus je, je krijgt een soort van Joodse opvoeding die heel erg... Ik kreeg een Joodse opvoeding die heel erg met de, toch met de holocaust te maken had, met de Shoah, zonder dat dat expliciet was. Want het was echt niet zo dat mijn ouders daar voortdurend over hadden. Absoluut niet of zo. Terwijl, je, uh, terwijl ik niet zicht kreeg op... Ja, wat Jodendom eigenlijk is. Je wordt dan toch bepaald door je vijand. En pas veel later, pas toen ik uh, op mijn 24e naar Israël ging... of toen ik uh, op mijn 30ste bij het Nieuwe Israëlisch Weekblad ging werken... toen heb ik pas gezien van, oh, maar er is... Er zijn Joodse gemeenschappen over de hele wereld geweest. Dus het is uh, geschiedenis, het is cultuur, het is literatuur, het is taal. Het is nou duizend dingen. En rituelen zouden dan een, een, een, een punt geweest zijn waarbij ja, je dat had kunnen Maar Een soort, soort van ingang, een soort van zielsver, ver, ver, zielsverbinding met... Hey, toen was hij opeens klaar. Dat, uh, dat geeft op zich niet, want uh, op zich uh, was het meest belangrijke... was gezegd door, uh, door Tamara Benima uh, uit het gesprek afgelopen zondagochtend... bij het programma Dit is de Zondag met, uh, met presentator Kiva Alouche. Uh, zij vertelde over rituelen, ook met name vanuit haar, uh, vanuit haar Joodse afkomst. En ook dat zij daar wel in iets uh, gemist heeft. Uh, natuurlijk omdat haar jeugd en haar ouders uh, heel erg nog bezig waren... Uh, met, met, met de holocaust. Uh, maar ze vertelden ook over hele gewone rituelen, hè? zoals de krant lezen. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld van die dingen, als ik ga slapen, dan, dan leg ik altijd spulletjes op een bepaalde plek. Dan ligt mijn laptop licht op een nachtkastje aan de lader. Dan leg ik mijn telefoon eraan ook aan de lader, zet ik even de wekker. En dat gaat elke avond eigenlijk precies hetzelfde. En dat vind ik ook fijn, dan val ik, dan val ik rustig in slaap. Dus eigenlijk van die dingen waardoor je soms uh, misschien zelfs zo een klein beetje, klein beetje autistisch kunt voelen. Maar op zich ook niks mis mee is. Uh, en ik ben vandaag benieuwd naar, naar uw rituelen. En misschien ook wel uw nachtrituelen. Laat u altijd bijvoorbeeld om, om half drie s'nachts de hond uit. Of, of drinkt u om, om drie uur s'nachts nog een, nog een kopje warme melk. Uh, het, het mogen allemaal dat soort dingen zijn. Het mogen dus ook allemaal religieuze rituelen zijn. Ik ben gewoon erg benieuwd uh, wat voor plek rituelen hebben in uw leven. Uh, u kunt erover bellen of mailen. Uh, en dat kan dan naar uh, de bellen kan naar 0801121 0801121 een gratis nummer. En u kunt uw e-mail sturen naar nacht.eo.nl. Uh, ik kreeg al een mailtje van de van trouwen. En opletten, luisteraar Nathalie, die zegt dat de webcam op het bureau ligt en dat ze me niet kan zien. Nou, daar zou ik even naar, naar laten kijken, Nathalie. Uh, Volgens mijn techniek is het nu weer in orde. Dus uh, ook jij kunt weer gewoon, uh, gewoon meekijken, Nathalie. Dankjewel dat je altijd zo, uh, zo trouw uh, in uh, weliswaar rake bewoordingen... ons uh, via de mail op de hoogte brengt van uh, wat jij van ons programma vindt. Uh, u kunt dat dus ook laten doen. Nacht.eo.nl of even bellen naar 0800 1121. Dan hoop ik er zo met u te spreken over uw rituelen. Ondertussen gaan we luisteren naar Feed in the Water van Eva en Manu. starts and go Het is een vers nummer nog van dit jaar, Feed in the Water van Eva en Menu. U heeft net, als u al wat eerder was ingeschakeld, een fragment gehoord uit het programma Dit is de Zondag... waarin het ging over, over rituelen. En ik heb u gevraagd, wat zijn uw rituelen? En een van de eerste die, die belde naar de Radio 1 Studio, dat was Erik. Erik, goedenacht. Goedenacht, Renzen. Vertel, je, hebt een, je zei ik heb een bijzonder ritueel en dat is eigenlijk eens per jaar. Ja, dat heeft te maken met... Uh... Uh, even kijken, hoe moet ik het zeggen? Even kort uitgelegd? Ik heb, ik heb een rotje echt gehad, maar ik ben op een gegeven moment toen ik 16 was drie maanden opgenomen geweest bij een vrouw. Dat was een bijstandsmoeder. Ja. Uh, die heeft mij in drie maanden tijd meer geleerd dan uh, de, de vader en moeder die ik had zou moeten hebben, zeg maar in mijn hele leven. Uh, okay. die, is, die is dus, uh, even kijken, zes, nee, zeven jaar geleden uh, in mei overleden aan kanker. Uh, en okay. die, die, uh, die, zeg maar, die, uh, de, eigenlijk je nieuwe ouders. Wie moeder? Mijn nieuwe moeder. Oh, yeah. ah, dat was een Duitslandse moeder met, met twee zoons, een tweeling, en dat waren mijn vrienden. Yeah. En die vrouw is op een gegeven moment zo'n kanker overleden. Dat was echt heel verschrikkelijk. Yeah. Maar ik wist dat die, die vrouw die hield van witte lelies. En ieder jaar, op, steady, op haar sterfdag, dan ga ik naar, uh, naar de Rijn. Ik, ik woon in Arnhem. Yeah. Ga ik naar de Rijn en dan maak ik een kartonnen plaatje of een houten plaatje. en dan leg ik er witte lelies op. En die laat van de Rijn opgaan, net zolang tot ze onderzinken. En ik zet dan thuis witte leven neer, net zolang tot ze doodgaan... om te herinneren wat zij mij geleerd heeft. Zo. Dat is wel dat is heel, heel bijzonder. En hoe lang doe je dat al? Nou, vanaf de vanaf sterven. dus, nou, dus oké, ze is zeven jaar geleden overleden, dus zes jaar ook. Zes jaar. En, ja. en, en wanneer is die datum? Ja, dat, ja oké, 17 mei. 17 mei, oké, okay. ongeveer. Dus uh, het is ook, uh, ja, uh, wat, een, uh, wat een bijzonder ritueel. Heb, heb je dat dan ook zelf bedacht? Of heeft zij dat dan ook een keer aangegeven? Of had je zelf zoiets van, nou, ze vindt die bloemen zo mooi, laat ik, laat ik er zoiets mee doen? Nee, ik heb het in principe zelf bedacht, maar ik wist dat zij van witte hield, zeg maar. En ze had ook al een heel klein tuintje in een Rijtjeshuis, zeg maar. En laat ze heel klein tuintje, ze was gek van bloemen, maar ik wist dat ze van witte lelies Ja. En ja, dat is nog steeds op een bepaalde manier voor mij van... Ik ben een beetje hees vanwege... Ik heb net griep gehad, sorry. Dat geeft niks. En, uh, het, het, het is voor mij een beetje zo van... Uh, ja, een terugdenken aan, weet je. En, drie, net wat ik zei, drie maanden tijd hebben zoveel, zoveel betekend voor mij. Ja? En, ja kun kun en, je en eens aangeven wat ze jou zo'n beetje geleerd heeft dan... in die drie maanden tijd? Uh, nou, in ieder geval niet kortzichtig denken. En uh, mensen nemen zoals ze zijn. Uh, uh, dat geluk niet in geld zit. Uh, omdat ze dus bij ons moeder was, zeg maar. Ja. Uh, en dat liefde is gewoon. Zo. Dat zijn een aantal belangrijke levenslessen. <laughs> ja, behoorlijk, <hè? laughs> en, en die had je de, de 16 jaar daarvoor nooit meegekregen, van jouw eigen ouders? Nee. En, en, en hoe, hoe kwam dat precies? Uh, hoe kwam het dat zij jou dat niet mee konden geven? Uh, nou, mijn moeder is weggegaan toen ik vijf was. Die heb ik uh, nooit meer gezien. Uh, mijn vader, uh, ja, die had, die had zo waarschijnlijk zijn eigen kop voor, zullen we zeggen. Ja. Uh, ik, ik, heb jou, ik heb jou ook gebeld voor de kerst, inderdaad, met het verhaal van dat ik cadeautjes kocht voor kinderen van de voedselbank. Ja. Ik, nou, dat, dat, dat heb ik dus van haar geleerd, dat soort dingen. Om, om te geven aan anderen ook, en uit te delen. Ja, niet om cadeautjes te kopen voor de voedselbank, maar gewoon inderdaad van, <sus> hé, hey, kijk eens verder, weet je wel. Kijk eens langs dingen heen en... Uh... Mooi zeg. Ja, en, ja en, en zo is dat gekomen. Dus, dus op een gegeven moment, uh, ja, dan krijg uh, met, met je conflict met je ouders of met je, met je vader in ieder geval. Ja. En uh, nou, dan ga je het huis uit en toen ben ik bij haar terechtgekomen. En die heeft me gewoon in drie maanden tijd meer geleerd dan dat ik in mijn hele leven ervoor al had geleerd. Ja. En is het dan ook zo dat, dat zij meer als een moeder voelt dan je eigen moeder? Absoluut. Ja? Absoluut. Want heb je ook, zeg maar, geen, geen contact meer met je eigen ouders? Nee, hè? 25 jaar niet meer. Of tenminste 30 jaar onder andere geloof ik niet. Okay, en... Met mijn echte moeder heb ik sowieso vanaf mijn vijfde geen contact meer mee. Nee. En, uh, en mijn vader, hè, dus de laatste keer, hoe oud was ik? Ik denk 28 of zo geloof ik was de laatste keer. En je bent nu? En ik, ben, en ik ben nu 44. Oké, okay. en je hebt ook niet de behoefte om, om dat ooit nog een keer op te pakken? Nee, nee, absoluut niet. Nee. nee. Of heb je misschien maar... zoiets? Zou je ervoor openstaan als zij bijvoorbeeld uh, contact zouden zoeken? Nee, ook niet meer. Nee, nee dat, is, dat, is, dat, is, dat, heeft, dat heeft gewoon mee te maken dat juist ja, te cruciaal om met, dat, je, dat je dat soort mensen nodig hebt, dat ze er niet waren. En, ja, moet ik uitleggen. Ik, ik, ik ken hun beter omdat zij zichzelf kennen, omdat ik hem zelf in mij heb ontdekt. Klinkt heel raar wat ik zeg gewoon. Maar. Je, je bent ook een, deel, een deelsom van je vader en je moeder, zeg maar. Dus je een trakt trekken van hun en je, ben, je hebt je eigen persoontje natuurlijk. Maar, maar wat Als herken je, je dan herken... van hen in jouzelf, bijvoorbeeld? Uh, ja... Wat herken ik van hen in mezelf? Maar nou, het gaat niet zo in wat, wat ik van hun in, in mezelf ken. Het gaat erom wat, wat ik weet van... Uh, waarom hun, wat, waar hun niet eerlijk in zijn geweest. Want, waar je dus tegenaan loopt, iedere keer in je leven kom je relaties tegen, maar loop je tegen een uh, tegen dingen aan en je denkt van wat, wat, wat is het toch? Nou, dat komt dus door die handicaps die ik van hen nooit geleerd heb, zeg maar. Maar kun je daar dat klinkt nog een beetje abstract. Kun je daar een voorbeeld van noemen, iets concreets? Uh, ja, dat kan ik wel geven. Als je, uh, ik, ik, heb een, ik heb een gave om op vrouwen tegen te komen die fout zijn. <laughs> En fout als in, als in crimineel? Of uh, wat bedoel je nee, precies? Nee, nou, nou, nee, niet zo. Het is, het is meer zo van... Ik, ik, heb, ik heb een gave om vrouwen tegen te komen... die op een gegeven moment in één keer zijn. Oh. In één weg zijn. Dus net, net zoals mijn moeder, zeg maar. Dus, en dat, dat, daar, daar ben ik dus pas laatst achter gekomen... sinds de laatste relatie die ik heb gehad. Ja. En, dat ik nou zoiets zeg van... nou moet ik eens maar even met mezelf uh, in orde komen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort dingen dus, Dat is maar. niet echt het uh, zesde zintuig... waarop je zit te wachten, zeg maar. Nou, eigenlijk wel, dan blijf ik erachter ben gekomen. Ja, ja, precies. Maar niet, niet blij dat je, dat je dat dan dat je als dat een soort gave hebt uh, meegekregen. Maar wat voor type vrouw is dat dan? Misschien moeten we even de andere luisteraars waarschuwen. Is dat echt één type vrouw wat, wat dan op een gegeven moment wegloopt? Ik vind het wel een bijzonder verhaal. Ja, nou ja, ik denk niet dat het zozeer aan die vrouwen ligt. Ik denk dat het zozeer meer aan mezelf ligt dan aan die vrouwen. Omdat, ah. je, probeert, omdat, je, omdat je probeert dingen vast te houden terwijl je het niet kan vasthouden. Laat ik maar zo zeggen. Die probeert te moedwillig dingen vasthouden. Ja. Die kan niet dingen vasthouden die niet voor jou zijn, zeg maar. En bedoel je dan als in claimen? Ja. ja. Ja, waardoor ze zich bekneld zou kunnen gaan voelen? Dat zou kunnen, maar in de meeste gevallen waren het gewoon vrouwen. <laughs> Wat zeg je? In de meeste gevallen waren het? Ja, sorry, een beetje rijd. In de meeste gevallen waren het gewoon foute vrouwen die vrouwen uit waren om jou te gebruiken en dat soort dingen. Ja. Nee. Sorry. Dat ging niks. Oh, lekker die grieps, hè. Bar. Ja. Nee, maar maar, maar, maar, maar dat, dat is dus mijn ritueel. Met, met de witte lelie, die doe ik één keer een jaar. Precies. En zo herdenk jij je eigenlijk voor jouw gevoel je echte moeder die jou de belangrijke levenslessen heeft geleerd. In drie, in drie maanden tijd. In drie maanden tijd. En, en wat, wat was er dan na die drie maanden? Na, na, na die drie... Ja, dat was ook wel heel veel. Dat je zo specifiek drie maanden zegt? Nou, omdat die vrouw die was dus een bijstandsmoeder en een familielid van mij die heeft, die heeft haar dus verraden bij, bij de gemeente, zodat ik daar eruit moest. Uh, verraden als jij ja, mocht daar eigenlijk niet inwonen, omdat ze een bijstandsmoeder ja. was? Nee, nou, ik betaalde die vrouw dus zeg maar een tientje per dag voor kosten inwoning. Ja, en daardoor en, kreeg ze geen bijstand meer? Nou, nee, dat, dat wist de gemeente dus niet. Totdat een, een familielid van, van mij die had gezegd: van, ja, Hij woont daar en die vrouw is in Duitsland moeder. Hij woont illegaal. Of, hoe noem je dat illegaal? Oh, je was niet ingeschreven was... daar. Nee, precies. Dus, uh, toen was hij noodgedwongen, dus hey, Erik, je moet weg. Hé, maar wat, wat, wat raar dat een familielid van jou dat dan doet? Joh, je moest eens dus weten over mijn familie. Daarom zeg ik: Ik wil helemaal niks meer met die mensen te maken. Dat is sowieso een hele familie niet, hè? Nee. Ik wil, ik wil niks met die mensen te maken hebben. Het zijn gewoon rare mensen. Maar wat deed je toen, toen je uit huis werd gezet bij de, bij de vrouw... aan wie je net ongeveer heel je leven had toevertrouwd? Toen moest ik dus in huis gaan wonen bij diegene die mij verraden hadden. Nou, lekker. Ja, nou, dat ging dus ook helemaal niet goed, hè? Dat kan ik me voorstellen. Ja, nou goed, dat heeft ook een half jaar geduurd. En toen ben ik bij uh, een jongerenadviescentrum, uh, een jak in Utrecht, ben ik beloond. Ja. En toen ben ik, knap daar ben ik al, zeg maar op mezelf gaan wonen. Ja. Ja, het scheelde dat je toen al, zeg maar, bijna volwassen was... Ja, maar dat, dat is dus het voordeel als je vanaf die vijfde geestelijk voor jezelf zorgt. Dat je gewoon een bepaalde wijsheid krijgt van overlevensinstinct dus is denk het eigenlijk meer. Ja. Maar ook wel een uh, gedeelte van je jeugd eigenlijk mist. Uh, ja, behoorlijk, ja. Ja. Nou, en, en, en dat allemaal, dat, dat het dan toch voor je voorgoed goed is komen. Vooral dankzij die vrouw. Ja. Dat vier jij in, in mei nogmaals door haar te herdenken met, met witte lelies die je op terrein ja, op een stukje karton legt. En, mag, mag je een plaatje erover willen draaien? Dan is er een nummer van Sting, dat heet Desert Rose. Ik, uh, ik laat het uh, ondertussen even opzoeken of dat in de, in de database staat. En, wa en waarom past dat er zo mooi bij? Omdat het, uh, ja, het, het is mysterieus. Ik vind een lelie ook mysterieus, omdat het is een prachtige bloem. Als je hem aanraakt zit je helemaal onder. <laughs> <laughs> dat, dat gebeurt elke keer in mei. <laughs> nee, maar goed, het, het, het is gewoon een prachtig nummer. Het is heel gevoelig, member. ik vind het prachtig met. Dus als ik in het oosten van het land rond mij rondloop... en ik zie iemand onder de, onder de lelierotzooi... <laughs> da, dan weet ik dat het Erik is. Als, als, als je in een island rondloopt of zo... dan weet je dat ik het ben. Precies. Ja, ik heb hem gevonden in de database... en ik ga hem voor je draaien. Dank je wel voor jouw verhaal. Ik heb even, he, uh, straks praat ik even met, uh, met Tony. Dacht, die is nu al aan de beurt. Maar ik vind het wel zo mooi om dit nummer even te draaien. Vind je dat goed? Ja, ik vind het helemaal goed. Ah, oh, gelukkig. Dan draai ik speciaal voor jou nu, Erik. Uh, Desert Rose van Sting. Dank je wel voor jouw verhaal. En, en, en voor Joan. En voor Joan. Thanks. Dan mocht je denken, dat klinkt er ook wel een beetje, een beetje bijna Arabisch. Het was een, ook een, een duet, namelijk met een, een Shep Mami. Dat is een Algerijnse zanger. Ik dacht even een zangeres, maar kan vrij hoog. En het nummer Desert Rose door Sting, dus samen met die Shep Mami. Dat was aangevraagd door Erik. Als je net luistert, dan hoorde je het al. Eh, eigenlijk om, eh, om nog even extra terug te denken aan eh, de vrouw die zich eigenlijk als een soort moeder over hem ontfermde toen zijn eigen ouders. Al, al een tijdje niet thuis gaven en hem de belangrijke levenslessen. leren. dank Erik nog voor, uh, voor dat mooie verhaal. Ik heb nu aan de telefoon Toon. Toon, goedenacht. Goedenavond. Jij ja, je, je wilt hebben eigenlijk over een, over een heel ander ritueel. Inderdaad, ik uh, wil het eigenlijk hebben over het uh, onverdoord ritueel slachten. Dat is ook een ritueel. Ja, dat is ook een ritueel. Ja. Dat, is, dat is even helemaal uit de persoonlijke verhalensfeer naar, uh, naar, naar iets waar veel mensen tegen zijn. En jij volgens mij ook. Je ja, bent daar niet voor, hè, voor dat ritueel slachten? Ik ben er, eh, ik kreeg het schuim op mijn mond. Het schuim op je mond zelfs? Ja, ik, eh, ben er, ik heb er bij die verkiezingen, of toen bij die motie die afgewezen is, toen in de eerste kamer, ben ik wild geworden. Ja. Is het in godsnaam mogelijk dat in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, dat er eh, dieren afgebeeld worden met ritueel slachten? Ja. Die, die, die, en er worden nog gebeden bij uitgevoerd en er worden ze op een gruwelijke manier omgebracht. En dat mag niet, dat moet onverdoofd. terwijl dus, Ik kwam op een gegeven moment met een moslim in aanraking. En die moslim die zei, ik, ik zeg, waar heb Hij ging zo tekeer. Ja. Ik ben naar de, de tandarts geweest, die, die hebben mij niet goed verdoofd. Ik zeg, maar die dieren die verdoofden ik ook niet. Ja, maar dat zijn maar dieren, die heb ik geen verstand. Ja. ja, ik bedoel, waar zijn we mee bezig? En de, groot, de grootste hoop mensen in Nederland, het merendeel is tegen onverdoofd ritueel slachten. En toch is het in de kamer niet eh, rondgekomen. Nee. Eh, dit zijn eh, dingen die kunnen niet. En, en waar komt dat vandaan, Toon, dat je zeg maar, speciaal hiermee zo begaan bent? Hou je zelf wel erg van dieren of heb je zelf ook dieren? Ik ben dus eh, vegetariër en eh, ik eet geen vlees en geen vis. En ik... Eh, uit ik, respect voor dieren ook? Ik heb respect voor dieren en ik eh, heb zelf schapen en geiten en die laat ik eh, gewoon doodgaan tot ze, eh, als ze oud zijn. Dan gaan ze dood, maar ik laat ze niet slachten. Nee, Want maar, maar ben je dan en zeg maar, is, ben je sowieso tegen plaatsen. het eten van dieren? Helemaal ja. Oké. Okay. 100%. procent. Maar die... tegen ritueel slachten dan uiteindelijk ook natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, dat kan, ik, dat kan ik zeg maar dan nog begrijpen. Uh, en op zich natuurlijk ieder, ieder helemaal de vrijheid om eigen mening te hebben. Uh, dus dat je zegt, ik vind het echt uh, wel erg dat mensen of dat dieren onverdoofd geslacht worden. Dat, dat snap ik, maar dat je, dat je helemaal, dat mensen geen dieren kunnen eten. Dat, dat vind ik wel een uh, redelijk extreem standpunt. Eh, maar, eh, dus, maar het eh, eh onverdoofd ritueel slachten, dat is toch iets, dat is toch dierenmishandeling, dat is criminaliteit en daar heeft niks meer met goddienst te maken. Dat was misschien uh, 2000 jaar geleden iets, maar dat is nu toch niks meer. Nee. nee toen ik ging Toen gingen ze uh, dieren slachten voor een of andere god, uh, uh, van een van de honderden goden die er waren, gingen ze in dieren uh, slachten ritueel, maar uh, ja, toen kon ze ook niet... Uh, Onverdoorslachtig, dus dat moest gewoon zo. Ja. Maar uh, die kent toch niet? Nee, ja, het, ge het gebeurt in de islam en, en binnen dus inderdaad het traditionele Jodendom. Ja. Uh, ja, en het, het is inderdaad een, een, soort, uh, een, een soort offer iets. Ik, ik moet zeggen, ik zit er ook niet zo heel erg in. Het, het komt in ieder geval, weet ik, bij de Joden door hè, een soort uh, voorschrift uit het Oude Testament. Ja. Uh, maar ja, ja, ik moet zeggen, mij zou het niet zoveel kunnen schelen... als, het, als dat wordt afgeschaft. Want ik, ik vind het ook niet zo. Ik denk, ja, als het, als het makkelijk verdoofd kan worden... waarom ja, en niet? Ik, ik, en ik begrijp ook niet eigenlijk... ik ben altijd pro-Joods geweest, om een of andere... ik weet niet waarom, maar ik ben altijd pro-Joods geweest. Hè? Ja. Maar ja, nou, de, de Joden die Joden hebben nou min afgedaan. Tenzij dat ze... het ook onder Joden vegetariërs. Dus ik mag niet alle Joden over in een kamp scheren. Nee. Maar die Joden die hebben Auschwitz en alles meegemaakt, die hebben Zunnenhoofd meegemaakt. Die mensen hebben dus, die zijn de, de medemens ver, eh, gedood en eh, verjaard En wat die meer? zei, ik zou zeggen die mensen zal helemaal van dieren houden. Ja. Het tegendeel is het geval. Ze gaan daarmee gruwelijk mishandelen van dieren. Ik zou zeggen, eh, als ik in een Jood was eh, en ik Auschwitz uh, overleefd en mijn hele familie was uitgeroeid. Ik zou zeggen, ik, ben, ik hou alleen nog maar van dieren. omdat ja. mensen men afgedaan, maar het tegendeel is waar. je ja. altijd... punt, uh, punt is gemaakt, Toon, duidelijk. Ik, uh, ik zou eigenlijk, uh, misschien is er wel iemand die luistert, die Joods is, of was, of die uh, of die traditie heel goed kent. En misschien ik ben is... wel joods altijd geweest. Misschien is er iemand die het goed kan uitleggen. Die, ik vind het zo gek dat die Joden zoveel meegemaakt hebben dat ze dan juist die dieren... Zijn eigen zon mishandelen. Wat gezot eigenlijk zeggen is: die geit of die schapen op de slagbank liggen en ze kunnen eh, spreken. Dan zullen ze net als Jezus Christus zeggen: eh, eh, ze weten niet wat ze doen. Ja. Ik, ik, jouw punt is helemaal gemaakt, hè, Toon. Ik, ik daag zeg maar, de mensen die luisteren jood zijn of, of islamitisch en die traditie kennen en eh, die, die willen verdedigen, daar ga ik uit om even te bellen. Dank voor, jou, dank voor jouw standpunt. Ja, ook bedankt. Oké, okay, fijne nacht. Goeie nacht. Dat was uh, Toon die uh, niet zo heel erg blij is met het ritueel slachten. En dat is een, uh, een eufemisme. Uh, ik heb ook aan de telefoon Hans. Hans, nacht. Ja, goedendag. Jij hebt eigenlijk een heel, uh, een heel bijzonder ritueel. Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Hallo. Hallo, ben je er nog? Ja hoor, okay. ik had een, Ik heb een hobby, dat is uh, Fiethunter. Fiethunter. Nou, dat moet je even uitleggen. We kunnen het via de satelliet, via de schotel. kunnen wij een heleboel fietsen ontvangen. En fietsen worden uitgezonden. met die reportagewagens, je ziet zoals bij reportage van die auto, van die vrachtwagen. dat ze een schotel bovenop. En dat wordt de reportage wordt, euh, doorgezonden. en dat wordt aan de tv-stations. Maar wacht even hoor, misschien moet je even uitleggen. wat nou dan precies een feed is? Een feed is. Een, een, een, een, Wacht ze even, bel jij soms ook via de satelliet? Want de verbinding die klinkt. Uh, die lijkt af en toe een beetje weg te vallen. Nou, ja. ja, want ik zal even nader aangaan. Een fiets wil zeggen. Ja. dat wordt een uh, reportage opgestraald. via een, een satellietauto. Uh, uh, naar de satelliet toe. En dat uh, wordt uh, weer verzonden. eventueel naar desbetreffende TV-stations. Ja. En dat doen we met fiets. Dus er zijn er bijvoorbeeld reportages die wij kunnen ontvangen. En dat is een hobby. Okay. Dus we kunnen heel wat, we is... heel wat fiets ontvangen. Maar is dat dan in ook, Nederland uh... of ook in andere landen? Wij kunnen de halve wereld, de zichtbare kant van de wereld, kunnen wij ontvangen. Zeg maar vanaf de Syrië tot aan de andere kant van de aarde. Maar we kunnen niet om de hoek in kijken. Zo. En wij zien ontzettend interessante dingen. Maar ook verschrikkelijke dingen. Wat die voorgaande spreken zei over ritueel slachten. Als je kijkt hoeveel mensen elke dag worden opgeblazen. Wij kunnen we bijvoorbeeld de uh, tv-stations opvangen. En fiets, dat weet niet weten wat je dan ziet. En dat wordt vaak ook niet doorgezonden door nieuwsprogramma's. Want dat is yeah. verschrikkelijk om te zien. Maar dat is gewoon een hobby. Maar ik zie ook ontzettend veel uh, mooie dingen. Dus dat is gewoon. Uh, ja, de, je ziet ontzettend veel informatie. Wat normaal niet zichtbaar is bij tv en kun je, je zo'n voorbeeld noemen van iets, uh, iets, iets bijzonders... wat je zeg maar, de afgelopen dag hebt meegekregen via, via al die nieuwsfeeds? Nou, ik heb uh, een uur geleden had ik de Russische uh, tv aanstaan ja. en opgezocht. Dat is uh, uh, Russia Today HD. En die had een ontzettend uh, mooie programma over natuur. En dat de aarde zelf, onze aarde zit, uh, zelf zit uh, te vervuilen. Omdat in Rusland enorm grote uh, uh, veenkolonies zijn die tien keer groter zijn als Nederland... en door de, uh, de lage waterstand... gaat die als waar krijgen methaan gras. Nou, als je dan uit de ruimte ze zien... hoe de aarde zelf het uh, milieu ver, uh, vervuilt en dat is ontzettend verschrikkelijk. Dus ja. als we zien dat hier uh, een opzet wordt uh, gedaan... wat betreft een platje in de wc doen... en allerlei onzin om de aarde te redden... dan zeg ik nou, als je kijkt wat de aarde zelf doet... dat wil je niet weten. Dus er wordt een heleboel onzin ons bang gemaakt... Voor een heleboel dingen, wat de aarde is dat ook doet. Ja, dus Kijk, het dat kan dat, heel leerzaam zijn, al die, uh, al die fiets. Ja, dat, dat, dat is Maar, maar, maar hoe. Uh, want even voor de duidelijkheid, als jij zegt dat dat komt er van de Russische uh, nieuwsdienst, uh, is het dan ook in het Russisch? Nee, het is Engels. Voor een heleboel. Uh, alles gaat in het Engels? Ja, ik kan bijvoorbeeld alleen, het is alles. Ik had uh, een uh, paar uur geleden had de Castro erop staan, dat is dan de Cuba. Ja. Dat kun je ontvangen. gewoon ontvangen, want de eeuwtijd had er gewoon vijf uur sandwich-schommeltje. En uh, Venezuela. Dus ik zie allemaal de bekende uh, gezichten, nieuwsuitzendingen. Dus dan kijk ik links van uh, waar ik woon, in Arnhem. Kijk naar links, zit ik uh, vijf, acht uur terug in de tijd. En ik kan ook weer vooruit in de tijd. Ik kan uh, bijvoorbeeld de, de, de, de Japanse staatsomroep, dat is NHK, ontvangen. Ik kan Chinese tv ontvangen, allemaal in het Engels. Ik kan uh, Arjan tv, dat is uh, Zuid-Korea. Maar Johans, word jij niet helemaal jij niet helemaal gek joh van al dat nieuws? Dat is toch, dat is nee, toch niet hoor. bij te houden? Nee hoor, ik vind het gewoon alles uh, fiers kei. Ik zit op die dagenlang dagen lang achter het aan natuurlijk. Maar ik zet eens even aan wat voor nieuws is. En dus zoals u, jullie, is ook een programma van allerlei uh, uh, mensen uit de wereld. die uh, in jullie worden gehaald. Yeah. Met allerlei landen om te kijken hoe dat is. Nou, dat kan ik ook. Dat is niks geen punt. Maar dat wil niet zeggen dat ik dagen, uh, heel dagen aan de hele nacht laat in zo'n tv zit. Maar het is altijd interessant om eens even te kijken wat er gebeurt in de wereld. En yeah. ben uh, niet afhankelijk van. Uh, Laten we zeggen van de aan uh, Nederlandse publiek komen op. Ik kan helpen uh, zien en bepalen wat ik wil zien. Precies, dus ja. als er iemand in het land de pluriform wordt geïnformeerd, dan ben jij het wel. Ja, ik bedoel, dat is, dat is kennis. Dat is hier wat er gebeurt. Ik had ook leuke dingen uit de Arabische wereld. Maar ik zie ook verschrikkelijke dingen dat de mensen worden opgeblazen. Ja. En dan hebben we het over rituele slachting. Ik zie, ik kan ook Israël ontvangen. Nou, en ik kan ook Palestina ontvangen. Nou, er zijn ook ontzettend aardige mensen. Maar ja. door de politiek wordt een heleboel eh, dingen wordt verkeerd doorgegeven. En, en, en hoeveel, hoeveel, uur de, hoeveel uur ben jij per dag bezig dan met, met dat nieuwschecken? Nou, als ik, als ik het erop. Uh, een paar uurtjes zo. Dat ligt in, maar. mij ik ben ook muziekliefhebber hoor. Ook nog? Dus, ja, ik ben een enorme en Dus ik, eh, ik heb eh, een aanplak van muziek. Eh, muziek. Ik kan bijvoorbeeld eh, Duitse muziek. Ik kan Italiaanse muziek. Daarnaast kan ik ook daar in nou, eh, je ook Duits en Nou je hoeft niet echt op zoek naar hobby's eh, zo te horen, Hans? Nee, maar het is gewoon een hobby. En dat is leuk om eh, te, te goed geïnformeerd te zijn wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ik heb misschien een mooie website. Ik kan het zelf zien, dat is zelf zoet. Dat is ww bit met een d ja onder aan de kaart dan komt dan krijg mijn collega Rini en dan kunnen ze kijken wat dat allemaal inhoudt. Hij is hier okay. geweest op tv-programma, TV die wereld draait door. Oh. Dus dan kunnen ze kijken wat, wat verlozen. Maar wij interessant is, ik ben ontzettend goed uh, deskundig op uh, digitale uh, technieken. En yeah. ik ben alle stations aan het opzoeken die uitzenden en de high division, dus HD. Nou, dat blijft de Nederlandse oog nog ten opzichte van de buitenlandse En dan achter. als ik kijk naar de Duitse zenders, ik heb een stuk of vier, dat kan ik zo pakken, met de hoogste beeldkwaliteit aan is nou, oh, ja. zijn we toch weer een beetje ouderwets hier? Ja, we lopen we een achter. En dat is de kwalijke zaak, want ik heb zelf een heel dure full HD tv. Dus ik krijg super scherp beeld. Ik heb wel een servo's die HD opstaan. Die waren zoiets 35 kilometer. Ja, ja, nou, ik kijk zo uit Amerika aan ik. De... Maar er zijn toch ook in Nederland wel even voor de mensen die nu luisteren hebben, waar gaat het allemaal over? HD High Definition? Wat is dat toch? Ja. Nou, dat is. Ik kan me voorstellen, er zijn een hele hoop oudere luisteraars. Die misschien nog gewoon zo'n mooie oude breedbeeldkast thuis staan van vroeger. Maar HD is dus dat het zeg maar extra, extra veel scherper is dan dat je eigenlijk gewend bent van vroeger. Nou, ik ben blij dat de EO daar ook steeds meer in ziet. En dat probeert ook dat het steeds meer verwezenlijkt. is. Ja. Maar dat is natuurlijk een kostenplaatje. Want een bondbreed is datensnelheid in. Ja. Dat, dat kost nog veel geld. Maar, even, waar, maar waar, waar ik, ik kan... nog even benieuwd naar ben, voordat, het, voordat dit heel technisch wordt. Uh, want dan moeten we altijd oppassen dat mensen dat niet meer helemaal begrijpen. Maar uh, heb, je, heb, je, ook, heb je ook een gezin of een vrouw? Of ben je alleen? Ik ben uh, gelukkig al 43 jaar getrouwd. Dat tafel vier jaar verliesverlof uh, daar, daar. Jeetje, te... maar wat in jouw vrouw zegt hij niet af en toe Johans, uh, kom nou eens even, hier, hier gebeurt ook nog wat in het huis. Het is niet uh, alleen maar Japan en nee, China en. Uh... Nee, nee. Ik bedoel, we uh, hebben het langer geluk, maar we zijn echt, uh, echt lief kamperen. Dat is onze liefde. Ah, oké. Okay. En, en kun je dan wel als je dan op de camping zit met je vrouw, even ook alles loslaten? Ja hoor, maar ik heb wel, de, uh, ik heb wel een schooltje bij voor informatie. Ik kan over Europa, kan ik... Uh, de ja, de... precies. <laughs> dus je neemt het toch stiekem een beetje mee. Ja, en ik neem vaak... Uh, nou, ik durf dat, dat is geen probleem, want er uh, zijn ook maar... Ze nemen veertig boeken mee met vakantie. Ja. Maar ik heb uh, daar muziek die gehad, dus bijvoorbeeld Radio 5... Nou, dat is voor mij ook een zand die komt. Omdat er vaak muziek uh, gedraaid wordt uit de jaren 50, jaren 60, jaren 70. Nou, dat is, dan, uh, dat is een muziek die uh, blijft bestaan, Maar ook als informatie. Ik, doe, ik ga even kijken wat voor wereld het is. Ik doe, uh, ja, er is zoveel informatie. Maar ja. uh, wat ik uh, gewoon wil zeggen. Uh, ja, uh, wil je nog een punt maken? Ja, natuurlijk. Ik had uren ik kunnen mee uh, doorgaan op dat door gebied. Maar ja. ik krijg een hoop informatie. Ik krijg je meer een, een, een inzicht wat er in de wereld gebeurt. Ja. En dat er bijvoorbeeld een heleboel onzin wordt verteld over het milieu. Ik had plaats een programma op. Oh, wacht even uh, Hans. Ik, ik, ik moet je even onderbreken. Want anders, volgens mij ik, jij weet zoveel. Jij kan uh, volgens mij het hele nachtprogramma vullen joh, tot zes uur. Als, we, als, als ik jou het aan het woord laat. Wat op zich heel, heel gezellig ja. is. Maar wa, waar ja, ik nog even naar nou benieuwd in. neem. Als, als je nou zeg maar van nu... Want heb je nu ook die hele nieuwsfeed openstaan of niet? Zit jij in jouw... Uh, in jouw hobbyhok? Ja, maar ik heb dan al uitstaan. uit staan, hè. Zo. Kun, kun je dan misschien één leuk feitje met ons delen van ergens anders op de wereld... waar we normaal niet zoveel van meekrijgen, Van je zegt... hé, hey, dat is nu net binnengekomen? Nou, dat is uh, bijvoorbeeld uh, de Arabische landing. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de kamelenwedstrijd gezien. De kamelenwedstrijd? Ja, jongen, mag <laughs> jij? Rot, jongen, door de kamelen. Ah, dus is snelheid wat je denkt. Dus ik zie ook een heleboel mooie dingen... Het is geweldig, jongens. Hij komt weer door het in de woestijn. Dat wordt een jaarlijkse. Jarlijk, weet uh, je wat, daar in, dat, uh, in de landing. Er uh, is wel honderd kamers dus bij elkaar. Er worden nog veel wedstrijden gehouden. En je wil niet weten hoe, hoe hard die dingen. Hoe hard die dingen kunnen redden. Ja? Hey? ja niet, niet zo maar snel als paarden, denk zeg. ik toch? Zeg je? Niet zo snel als paarden, denk ik toch? Of wel? Niet zo snel. Als paarden. Nou, ik denk dat ze toch heel wat snelheid kunnen ontwikkelen. Aan okay. nou je kijkt wat die poot die poort die zet ik, met een paar eh, voeten eronder, nou die kunnen heel snel, die kunnen ze omschakelen. net naar voren staan. De nek naar voren. Nou, ik moest kijken hoe snel die dingen lopen. Ik kan niet exact zeggen nee. of hoe snel of paarden. Maar het is een leuke uh, zienswaardigheid. En dus zo zijn er hele behoorlijke dingen. Leuk, Hans. Bezien, mag, ik, mag, ik jou, uh, dingen? mag ik jou ontzettend bedanken? Je bent zo'n leuk geïnteresseerde man. Ik vind het hartstikke leuk om mee te krijgen. Even die hobby van jou. Ik kan alleen zeggen dat de EO er toch wat aan doet. om toch de beeldkwaliteit te gaan verbeteren. Want dat is natuurlijk een project geld Ja. Dat is mooi programma als ze heel alleen. Nou, dat wordt uitgezonden in ook de beeldkwaliteit. Ja, absoluut. Om naar te kijken. Ja. En ook de natuurserie, die we van de BBC aankopen. Natuurseries? Nou, natuurseries, de BBC, die pak ik zo. Wat jullie dat zenden, dat heb ik al lang gezien, maar dat maakt. Oh, ja, jij loopt natuurlijk alweer voor. Ik ben Dank je Hans. En een hele fijne nacht nog. En blijf vooral in jezelf geloven. Oké, dankjewel. je wel. Dank je wel. Doei. Doei. Dat was Hans. Wat een, wat een leuke hobby zegt. Die houdt eigenlijk gewoon een nieuwsfeeds. Het is Engels, ja, eigenlijk gewoon een soort... Uh, dat je op een hele snelle manier alles een beetje te horen krijgt... wat er in de wereld gebeurt. Het liefst van zoveel mogelijk landen houdt hij daarbij, zodat hij uh, niet alleen maar naar de Nederlandse televisie kijkt... maar ja eigenlijk van alle kanten iets meekrijgt van, uh, van, uh, van de wereld. Je moet er ook maar de tijd voor hebben, hoor. Als je en een vrouw op en ook nog zo muziek ben geïnteresseerd. Ik, uh, ik, vind, het, uh, ik vind het knap van Hans. Heeft u, uh, heeft u nou ook een heel bijzonder ritueel of een hobby of iets... Uh, ja, wat, wat u misschien vooral s'nachts doet, want uh, u bent toch een, een nachtluisteraar... het is al acht minuten voor drie, dan, uh, dan ben, uh, ja, nodig ik u uit om dat met mij te delen. Dat kan uh, via de mail, via nacht.eo.nl. Of u kunt even bellen, net als, uh, net als Hans en Toon en Erik dat delen. naar nou, 0800 1121. 0800 1121. Dan, uh, dan kunt u daar uh, mij en de luisteraars eens over vertellen. Uh, als u dat nou doet, dan gaan we in de tussentijd luisteren... naar Fleetwood Mac met uh, Seven Wonders. Seven Wonders van Fleetwood Mac. En uh, het is alweer bijna drie uur wat de tijd. Het eerste uur uh, zit er alweer bijna op van het programma. Dit is de nacht. Waar, waar u naar luistert, mijn naam is Rens Klaam en we hebben het vannacht over rituelen. En uh, nou, het, kwam net, uh, ja, het is eigenlijk een beetje een mix van hele persoonlijke rituelen... en ook uh, Toon die, die, die, die, die klaagt over het ritueel slachten. En ik moet zeggen, daar wordt wel redelijk ook op gereageerd. En uh, nu wil ik het niet de hele nacht erover hebben, over dat ritueel slachten. Maar ik vind het toch wel even interessant om het uit te lichten. Ook omdat ik iemand uitnodigde, hè, of ik nodigde u eigenlijk uit te luisteren om te bellen. Als u dat uh, uh, misschien wat beter uit kunt leggen waarom dat gebeurt... En uh, nou, dat kunnen we nog mooi even doen, uh, zo voor het nieuws van drie uur. Aan de telefoon heb ik Nader. Nader, goedenacht. goeienacht. Goeienacht. Jij kunt vanuit, uh, vanuit islamitisch perspectief een beetje uitleggen waarom dat gebeurt, dat ritueel slachten. Ja, ik doe mijn best in ieder geval. Uh, ik zou als eerste zeggen dat ik ben ook niet echt uh, liefhebber van de vlees of zo. Ja. Maar het, het, het komt niet door de, door de rituele slachten. Maar als ik gewoon één keer die foto van de plofkiek uh, zie, dan zou ik echt uh, van de alle vlees afblijven. Ja. Dus uh, hoe wij met de dieren omgaan, dat is zeg maar het reden dat uh, wij moeten echt uh, uh, nog goed kijken hoe wij uh, of wat wij gaan eten. Ja. Dat is alles eerste. Maar over okay. de rituele slag in de, in de islam, ja. wij moeten ook even kijken wat is die wet is en hoe oud is die wet. We hebben ongeveer 1400 jaar terug. Ja. Hoe toen gingen mensen met de dieren om? Bij de rituele slachten wordt het gezegd dat het dier moet eerst gevoerd worden. Moet genoeg water krijgen. Moet uh, uh, uh, de, de mes die daarmee het dier wordt uh, uh, zeg maar geslaagd, moet dus zo scherp zijn dat hij alleen maar in één beweging, dus alleen maar in van, uh, van één, uh, uh, zeg maar, Net ja. één keer meer mist op de op de hele speciale plek in de keel eh, zou eh, zeg maar de bloed uitvloeien. Ja. En dus eh, dit heeft allemaal te maken eh, om de dier eh, veel makkelijker eh, zeg maar, eh, dood te krijgen. Ja. Ja? Dus, eh, dus het ritueel zelf voor, voor 1400 jaar terug. Was het eigenlijk heel erg uh, goed. Dus uh, en op, op dit moment, wij moeten ook niet uh, voor een of ander voorbeeld in, in, in, in Nederland, als je iemand een, een, een, uh, of zichzelf neemt en een dier gaat slagen uh, op een vreselijke manier, dat, dat zullen wij een soort islamitische uh, slacht noemen. Ja. Dus mensen maken ook heel veel uh, fouten en noemen ze dat. Uh, en noemen ritueel. ze dat opeens ritueel slachten? Oké, okay. ja. uh, Nader, weet je wat, ik wil er graag nog heel even met jou over doorkletsen... maar we moeten er eventjes tussenuit voor het nieuws uh, van drie uur. Als je ja, nou heel even blijft, uh, blijft hangen, dan, uh, dan kletsen wij na het nieuws nog even verder. Is dat goed? Ja, hartelijk bedankt. Ja, okay. zeker. Tot zometeen dan. Uh, ja, het is uh, uh, bijna drie uur en dan uh, ja. op Radio 1 is er één ding zeker... en dat is dat je om het hele uur altijd uh, precies het nieuws te horen krijgt. Dus daar gaan wij ook niks aan doen. Ik praat zo verder met Nader over de rituele slacht. Maar nu eerst het nieuws.